Goedenavond, Jacco. Goedenavond, Jaap. Hallo. Ja, we zijn er weer, he mensen? Het is uh, zondagavond 11 september 2016. En uh, we zijn weer met Allo Radio, met een nieuwe website, overigens. Dus, uh, ja, en daar gaan we al een podcast op doen. En in de toekomst gaan we livestreamen. Maar uh, daar gaan we binnenkort aan werken en we willen het zo goed mogelijk doen dus uh, ja <laughs> en noem maar even het adres van de site uh, het adres is uh, www.aloha-radio.nl en dan bedoel ik geen liggend streepje maar een normaal streepje dus aloha-radio.nl en daar kan je alles op vinden dus uh, zo werkt dat uh, ongeveer hè? Heel mooi. Nou, het lijkt wel zomer, hè? Ja. ja, zeker. Ik bedoel, we krijgen nog drie mooie dagen. Maandag tot en met woensdag wordt het zelfs 30 graden, heb ik gezien. Het wordt heel warm. En helaas, kaas moet ik werken. Dus ja, het is niet ja. anders. En de vakantie ja. is al voorbij, dus uh, ja... Dat, dat hebben we waarschijnlijk allemaal inderdaad. Ik moet ook werken, gewoon, helaas. Dus uh, we hebben een, later, een later, later zomer eigenlijk. De zomer is eigenlijk gewoon een stukje opgeschoven, kun je wel stellen. Nou, ja, het valt me op de laatste jaren dat inderdaad, uh, ja, dat uh, lijkt wel alsof de seizoenen zich uh, steeds meer gaat verschuiven, hè? Ja, en het enige is alleen ja dat de zon die natuurlijk uh, wat korter gaat schijnen. He? Dat je geëmment, uh, uh, ja, kijk dat zal wel uh, jarenlang hetzelfde blijven. Dat uh, uh, de tijd dat de zon ondergaat, dat zal niks aan veranderen. He? Dat maken wij dus niet meer mee. Uh, maar uh, <coughs> ik kijk er niet gek van op dat uh, dat september, uh, ja, augustus gaat vervangen wat betreft het mooie weer. ...en de hoge temperaturen. Want augustus is meestal de warmste maand van het jaar. Ja, klopt. En, uh, ik zit er ook hard over te denken om volgend jaar... ...maar uh, eind augustus, begin september vakantie te nemen. Ja, daar zit ik ook hard over te denken. Ja, ik heb nog gelukkig nog wel... Uh, ...best wel uh, ja, alleen beginnen, wat minder. Maar ik, ik, de laatste week uh, had ik toch wel aardig weer... En nou, ik werk nu al twee weken te gaan naar mijn derde werkweek in morgen. En dan is het potverdorie alleen maar op mijn strand weer. En ik denk, potverdorie zeg maar, ja, kijk, als je alles van tevoren weet, hè. Dus. Uh, <laughs> maar ik zit er ook hard over te denken om uh, vanaf uh, inderdaad uh, de, de laatste twee weken van augustus en de eerste twee weken van september vrij te nemen. Nee, want het gaat de opname misschien haperen, weet je? Als er van alles gaat draaien op de achtergrond. En daar heb ik nou hekel, ik vind je moet zelf kiezen. Weet je, van, joh, ik ben met dat en dat bezig. Met uitzenden of weet ik veel wat. Ik wil even niet gestoord worden, ik kom uh, maar wanneer ik het zelf wil, weet je. Ja, ik zat gisteren even te kijken naar opnamesoftware voor video en audio. Ja. beide Beide tegelijk. En um, ik weet even niet meer uh, uh, hoe het programmaatje heet. Ik dacht dat het MoVideo heet, maar dat moet ik nog even weer terug uh, oh. even bekijken. Ik had het ook gedownload en eventjes uh, geprobeerd. Alleen uh, ja, het werkte gewoon perfect. Uh, ja, alleen de gratis versie gaf maar een uh, gebruiktijd van twee minuten aan. Dan kun je zeggen van na die twee minuten druk ik weer op record. En dan heb ik weer twee minuten, maar ja, dan moet je uiteindelijk het. ook ja. twee minuten dat, dat, aan elkaar gaan dat, plakken. Ja, dat, dus dat, dat is ook niks. Nee. Dat is niks leuk, maar het was een heel goed stukje software. want Wat het namelijk deed was, um, het plaatst gewoon een, een, een, een vakje, een vierkant lijntje op je bureaublad. Mm -hmm. En dat, dat vakje kun je klein maken, dat kun je het, het formaat van je hele bureaublad geven. En het captured alle video en audio in dat vakje. Nou, ah, Oké. Okay. Dus stel, stel je zit naar een online filmpje te kijken. Nou, stel je zit bijvoorbeeld naar YouTube te kijken. Hè, oh. En, je, zet, uh, en je, je plaatst dat vakje op het YouTube-filmpje. Dan neemt hij dus het YouTube-filmpje op, inclusief geluid. Ah, Oké. Okay. En dat doet hij dus van alle sites. Uh, dat werkt dus bij allerlei soorten sites. En zo kun je dus bijvoorbeeld ook, als je een, een Skype-gesprek hebt met iemand, hmm. gewoon, uh, en je Skype zeg maar allemaal met cam, hè, zeg maar wat, dan hmm. kun je dus gewoon zeggen van, nou, maak een uh, kopieer het hele bureaublad. En dan pakt hij iedereen de webcam van allemaal, plus de, de audio, zeg maar. En nou zoek ik dus nog eigenlijk een programma dat dat voor iets langer wil doen dan twee minuten. Maar het idee is wel leuk. Ja, wat ik ook, ja, maar ben ik weer even kwijt. Ben ik weer even afgeraakt, dan weet ik het niet meer. Ja. Maar uh, ja, ik weet het niet meer. Ik ga even een muziekje draaien, heel even. Dan moet ik eens even zoeken. Want uh, ja, weet je, het gaat de laatste tijd niet zo lekker met me. Ik uh, ben, uh, was de afgelopen paar dagen een beetje gestrest. En uh, ja, ik laat het meestal nooit merken, maar het gaat niet altijd goed met mij, weet je wel. Mm -hmm. Zit ik met mezelf in de knoop, al in goed, goed. Daar wil ik de luisteraars niet mee lastigvallen, maar uh, ik, ik voel me niet altijd lekker in mijn vel. En uh, ik heb hier een nummer. En dan zullen we eens even kijken. Het is ook rechtenvrij, allemaal mag ik uitzenden. Dus, uh, ze, uh, en ze zitten ook, uh, even kijken hoor. Of was het nou deze? Oh ja, die is wel leuk. Dat zijn allemaal verschillende artiesten. De artiest... die heet... Pocky DJ... of DJ Pocky... of Pocky DJ... weet ik wat... en dat nummer heet... Energy... Dat was uh, DJ Pocky met, uh, met Energy en uh, ja, daar staat je, uh, um, prachtig nummer trouwens. En uh, ja, uh, we, we kijken hoor. Uh, ik weet niet of jij nog iets hebt uh, nagedacht over een bepaald onderwerp. Ja, ja, ik heb eigenlijk ja, niks gepland. Ja, ja, vertel. Een aantal eigenlijk. Oké, okay, kom maar mee. Kom dan ik, maar mee. Heb, ik heb de laatste tijd om de een of andere reden heb ik een, een interesse wel in. en Ik kijk ook heel veel YouTube filmpjes daarover, over mensen die gewoon um, alles achter zich gelaten hebben, het okay. huis verkocht hebben, hmm. het huis verkocht hebben en uh, vaak ook een baan opgezocht hebben en uh, nu leven in een zogenaamde camper van zeg maar. Hmm. Okay? En dat, en dat kan van, um, van de meest luxueuze uh, campers zijn... ...tot gewoon een ongebouwd busje, zeg maar. En, uh, nou, ik vind het wel leuk om te zien hoe mensen dat doen... ...en ook hoe, uh, hoe vindingrijk uh, uh, uh, mensen daarin zijn. En um, ja, dan, die mensen, vaak mensen die, zijn er mensen die, die hebben dat gewoon als uh, erbij. bij. Hè? Die doen dat op een vrije dagen en in de weekenden. Dat lijkt me ook erg leuk trouwens. Ja, want dan kan je gewoon je autootje ergens neerzetten. En dan gewoon daar een weekend logeren. Of dan weer verderop rijden of zo. En, maar er zijn ook echt mensen die hebben gewoon echt alles verkocht. En uh, die, zijn echt, uh, ja, die zijn, ja, dat zijn echt nomaden geworden eigenlijk. Zeg maar. nou. en, uh, ja, Als je dan ook ziet dat veel van die mensen die, die wat kleiner budget hebben. Die kopen dan gewoon een oude bus. En die maken ze dan zelf... Uh, Um, ja, bewoonbare, zeg maar, weet je wel. En uh, als, ik, als ik zie hoe mooi sommige mensen dat kunnen maken, jongen. Echt kastjes uh, en een bed erin en alles en zo. Sommige mensen zijn er echt super handig in om daar echt zelf gewoon uh, iets heel moois van te maken. En uh, ja, de, de, ik weet niet, de, de, het heeft wel wat, weet je ja, wel. Ja, de, de vrijheid. Geen hè? hypotheek, geen, geen vaste lasten meer. Geen, maar uh, geen, uh, je hebt niet, ja. Als de buren je niet bevallen, dan rij je, dan, dan, dan rij je gewoon weg. En dan ga je ergens anders staan. Uh, de ja, je. is hebt de vrijheid. De, juist, de vrijheid. Ja, ja. weet je, dat natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk wel zo, als je een huis woont... En uh, ja, dan, je zit zo... Uh, ja, stel voor dat zijn buurt verandert, weet je. Uh, stel dat zijn buurt achteruit gaat. Uh, en, je, en je kan niet weg, weet je. Omdat je gewoon weg, uh, simpelweg... Omdat je het niet kan betalen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld in een buurt wonen. En die hebben gewoon het geld niet om te verhuizen naar een andere buurt. En die zitten met, mooi met die ellende. Dus wat doe je? Uh, je sluit je op of zo. Je durft de straat niet meer op. Je laat alle boodschappen brengen. Dat kan gelukkig tegenwoordig ook nog. En, uh, maar ja, dus zit je al weer aan je huis gekluisterd. Het is gewoon een gevangenis in feite. Ja, inderdaad. Het kan gewoon zijn dat je ooit een huis hebt gekocht voor een x-bedrag. En dat die, uh, dat die wijk gewoon enorm uh, onderuit is gegaan. Dat verpauperd is. En dat de huizen daardoor gewoon geen flikken meer waard zijn. En dus ja, dat, dat je, je je huis wel wilt verkopen, maar dat je het gewoon niet kan verkopen, omdat je niet aan de, aan de ja, straat of, en niet of, kwijt. Of je ja. moet onder de prijs zitten, maar ja dan. Ja, dan uh, dat dat je, kan niet. Dat kan niet, nee. Dan zit je met een rest. Maar er zit, we hebben nog een ander probleem. En dat is dat, uh, heel veel van die filmpjes spelen zich af in uh, bepaalde landen. Amerika, Canada, uh, Australië, Nieuw Zeeland omdat het, omdat het daar uh, kan. De overheid legt je namelijk niks in de weg daar. Ja, zo. Kijk, je kan en daar dat, en, namelijk ja, gewoon een positief hebben. Ja, kijk maar. In kijk Nederland mag dat dus niet. Nou, kijk, weet je waarom dat is? Nederland is altijd al een land geweest van. kaal maar, pluk dat zootje tuig. Hè, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Het volk, het uh, pleps. Nederland is altijd zo geweest. Want uh, ja, toen de blanke slaven gegeven moment, uh, geen slaven meer waren. Toen hebben ze mensen Zuid-Afrika uh, weggedeporteerd. Weg, uh, mm -hmm. En, uh, ja. en uh, toen kwam de industrie, weet je, de, de, de mechanische industrie gang Wat we nu dus hebben allemaal, dat was dat gelukkig uh, uh, was eigenlijk niet meer nodig. Toen kregen allemaal machines en toestanden en ze kregen ook betere, gelukkig... Uh, recht, Althans in Europa is dat volgens mij beter dan in de uh, Verenigde Staten. Want daar worden elke week nog 25 zwarte Amerikanen zomaar doodgeschoten door de politie. En uh, dan zeggen ze weer sorry. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook ver, uh, vervelen. Maar goed, dan ga ik weer naar de politieke kant op wat ik eigenlijk niet wil. Maar, uh, maar ja, weet je wat het is? Uh, als jij hier uh, geen geld oplevert in Nederland, ook al kost je niks dat moeten ze niet hebben hier dat is echt die regenten dat regentengedrag dat zijn ze nog steeds niet verleerd hier in Nederland nee klopt, in Nederland is het dus gewoon niet mogelijk om te leven zonder een fysiek adres, je moet gewoon nou, een fysiek adres hebben uh, uh, uh, in Nederland uh, weet je wat dat is, kijk waarom hebben die kampers waarom, waarom zijn die mensen zo opstandig ik vind het uh, wel logisch want die worden ook maar constant op de huid gezeten. En uh, ja, wat ga je dan krijgen? Kijk, ik zal je nog een mooi voorbeeld vertellen. Vroeger, toen wonen families meestal bij elkaar in een dorp. Of uh, ja, heel vroeger was het dan uh, uh, van die hutjes en zo allemaal bij elkaar. Tot, tot dan uh, de eerste helft van deze eeuw. Tenminste van de 20 e uh, eeuw dan, van de 20 e eeuw. Wonen mensen bij elkaar in de buurt, het familie. Maar ja, er kwam mensen konden een auto betalen, dus die gingen in Soetermeer wonen. Die in Gouda, die in Delft, die in Scheveningen. En, of nog verder weg. Dus mensen, waren afhankelijk van de trein of de auto. Want je kon wel overal werken waar je wou, want je was binnen een uurtje toch alweer thuis. Ja, toch? Nou, vroeger was je afhankelijk van je omgeving, je woonde bij je familie. Mensen waren toen veel saamhoriger. Iedereen kon elkaar. En dat hebben ze voor mij willen uit elkaar getrokken. Want dat willen ze niet, al die familieklikjes bij elkaar. Dus die huisvrouwen hebben ze ook maar in de jaren zeventig aan het werk geschopt. Van uh, wat kinderen zorgen, we, uh, we hebben ook restjes, ga maar elkaar werken. Met je luie reet. Hè? Zo zie ik het tenminste zoals uh, zij daar denken in het Binnenhof. We, ze willen geen saamhorigheid. Nou, waarom mag je niet meer roken in de kroeg? Zelfs, zelfs in een rookruimte niet, want dat willen ze ook verbieden. En uh, dat is gewoon de mensen die maken elkaar slim. Hè? Die, die weten dit, die weten weer dat. Maar ze willen niet dat wij met elkaar contact houden, wij burgers, wij klootjesvolk, zeg maar. En dan en worden we te machtig, We weten dan te veel. Ze willen ons lekker dom houden, net als de kerk dat vroeger deed. Weet je, zo zie ik het hoor. Ze willen alle contact onderling met elkaar zoveel mogelijk vermijden. Want uh, ja, als mensen eendrachtig worden, hebben ze macht. Ja, maar het lijkt mij, het lijkt, het, het, uh, ik, uh, ik, ik vind het dus wel iets romantisch. Het, het lijkt mij wel wat om gewoon lekker ergens heen te rijden met je busje, hè, naar de boskant ja. of uh, bij een mooi weiland te staan of aan, of aan zee. En daar dus mm. gewoon lekker, nou uh, ja, gewoon je eigen huisje ook hier ja. bij je te hebben. Nou, en, kijk, en, uh, en dat is nou het hele punt. Ik, ik, ik snap wat je bedoelt hoor, ik vind dat is dé vrijheid wat een mens ook graag, graag wil. Ja. Maar dan zeggen ze, die, die kapitalisten zeggen dan, ja, uh, dan verdienen de hotels niks en de vakantieparken verdienen niks. En de, de, de, al die uh, hypotheken, de verzekeringen verdienen niks en, en de, de makelaars verdienen niks. En... Uh, Weet je, dat zeggen ze dan niet openbaar natuurlijk, maar onderling zitten ze dus dat de Hoe kunnen we dat, uh, dat zoiets tuigelijke uitkleden? Ik zeg het misschien een beetje grof, maar zo komt het. Uh, zo, zo zie ik het, zoals zij dat uh, bekokstoven, want het zijn gewoon griezels. Weet je, die, die uh, proberen alle vrijheden. Straks gaan ze nog uh, verplichten, want straks mag je niet meer als je straks een uh, prepaid abonnement hebt. Hè? En dan proberen ze wel dat je je registreert, maar dan krijg je 5 euro uh, goed. Maar ja, 5 euro is zo op. maar dan weten ze waar je woont. Nou, dat wordt straks verplicht. Dan moet je uh, jaar in meer, anders krijg je geen, uh, geen prepay simkaart. Aan de ene kant vind ik het wel goed, vanwege de criminaliteits- en de terrorismebestrijding. Maar aan de andere kant denk ik, wat gaan hun dat aan wie ik ben, weet je. Dat ik heb dat in de winkel uh, mm. een tijdje geleden meegemaakt. Uh, ik heb toen mijn, uh, mijn uh, telefoon, mobiele telefoon die ik had, heb ik verkocht. Die beveelde niet goed. Mm. En, uh, maar ik had nog wel een abonnement voor, bijna ander, ruim anderhalf jaar. Oeh, wat een jaar. Ja, maar ik een kaart uh, overzet. Dus ik dan had ik wel een telefoon nodig, uh, mm. zeg maar, weer, of waar ik dat simkaartje in kan doen, waar het abonnement op zit, hè, want anders betaal je voor niks. Dus uh, ik had een telefoontje gekocht en ik heb dus gewoon een, een telefoon dus gewoon gekocht, weet je wel. Mm. Dus ik zoek mij gewoon een telefoon op, uh, uit die uh, etalage daar, en ik zeg tegen die gozer van, nou doe maar die maar, nou is goed. Uh, ik neem hem me mee naar de kassa, ja mag ik uw naam en adres weten? Nee, waarom? Ja, maar dan kan ik deze telefoon registreren, in onze verkoop. Dat maakt het toch zelf ik wel uit? Zeg, Want dan kan je online ook via zeg, Samsung of... Niet uh, registreren. Mm. Ja, maar ik heb deze toch echt, uh, ik heb toch echt nodig, anders nee, kan joh. ik nu de telefoon niet verkopen. Nou, Dat nou, is prima. De ja, dan leg hem maar weer terug in de kast. Ik zeg, want hij uh, vroeg van, mag ik je identiteitskaart? Nee, krijg je niet. Dan mogen ze niet eens uh. vragen. Nee, dus, nee, die krijg je ook niet. Wat raar je Welk zei, zei, van je nee, Als ik hier een koffiezetapparaat kom kopen, vraag je nee. het gewoon niet om al die dingen. Nee. Ja, maar dat is anders. Zei, ja, nee, zeg, dan ga ik zonder dat ding te kopen, dan ga ik naar een ander. Nou, toen kon ik hem dan zo meenemen. En toen kon ik hem dan kopen, gewoon zonder al die dingen. Maar dat is zo heel raar. Zelden. Dat heeft, heeft hij ook een klein beetje met. En hoe heet dat bedrijf? Hoe heet dat bedrijf? Want dan kan nog iedereen gelijk weten wat voor bedrijf of het is. Hoe dat was een hele grote multimedia boer in Nederland met heel veel filialen. BCC. Ja, dat... BCC, oké. Okay. Wow. Die wou niet meegeven, die telefoon. Maar als je nou met een abonnement afsluit, dan snap ik dan Hebben ze wat gegevens van je. Dat begrijp ik. Maar dit ging gewoon om een telefoon die ik kocht, waar ik gewoon de volle map voor betaalde. Maar ja, ik moet je zeggen, klanker. bij de ja, Mediamarkt is dat ook zo. Hè? Ze vragen er wel niet om, maar, de, maar dat is dan voor je garantie. Ja. Maar dan zien ik. ze, ze weten van mij, op zich, ja, aan de ene kant heb ik er geen moeite mee. Maar ze er, aan de andere kant toch een beetje wel. Maar uh, even kijken, hoe zat het ook weer? Ja? Ze konden terugkijken. Uh, want ze hadden ineens twee adressen, mijn oude adres en deze adres. Ik zei, nee, dat oude adres, daar woon ik niet meer, die kan je wel schrappen. Kon ik zien wat ik allemaal gekocht had bij de Mediamarkt, behalve cd's dan, maar in ieder geval Aha. wel qua apparatuur. Ja, Mediamarkt heeft ook zoiets, ja. je ja. ook alles van je weg. Maar ik denk dat het niet zozeer gaat om van wat je uitvreet en, en wat je doet, maar gewoon voor de markt. Weet je, dan heb ik eigenlijk veel minder moeite mee. Als ze willen weten hoe laat sta je op, hoe laat ga je naar je werk, hoe vaak... Uh, ja, nou, oké, okay, dan, uh, dan gaat het mij ook, helemaal Maar het gaat mij er gewoon, als ik daar... moet komt, vrijwillig stellen zijn. Uitkomt, stellen ze die vragen ook niet. Ja, oké, okay, maar dat ben dan dan ik met ze je eens. gaat ze gewoon geen ene ik, ik vind, ze mogen het best vragen, maar jij mag het weigeren. Want, ja. want het is, uh, als ik een cd koop, hoef ik me ook niet, ook niet te registreren. En net zoiets apart van de week ook, toen dus zag ik ja. al een filmpje op Facebook voorbij komen van een mevrouw die werd aangehouden en uh, volgens de agent zat zij uh, te bellen achter het stuur toen zegt die agent tegen haar van geeft u mij uw mobiele telefoon even dan kan ik het nakijken zij gaf hem klakkeloos ik zou hem dus niet gegeven hebben en volgens mij en dat heb ik van de week eens even een beetje nageplozen in zover ik daar achter kan komen ben je daar ook helemaal niet toe verplicht om jouw telefoon aan een agent te geven nee dat hoeft voor mij ook niet dus dat vind ik een hele rare situatie, dat een agent zegt: geef mij een telefoon. Ja, dan kan hij natuurlijk zien of ze, want kijk als je alleen maar kijkt op je telefoon, maar kijk als je hem opneemt, dan kan hij zien van hoe laat of het was of hoeveel minuten geleden. Ja, nou ja, ik bedoel, kijk en dan kom je op punt twee: als jij encryptie op je telefoon hebt, en, dus hij komt in je in, hij heeft een wachtwoord nodig of een pincode. Nou, ja, dat heb je er ook niet Dan niks ben om. jij sowieso, dat is één ding wat ik zeker weet, ben no. jij niet verplicht om die te geven. Nou, Of je moet, of, of, ja, moet zeggen, maar in, zonder dat ik het kan zien, maar ja, dan nog. Weet je. Dat ga je, dat, ga je ja. dat, dat zou ik dus niet doen. Nee. Uh, volgens mij is het zo, ik heb, ik heb het her en daar een beetje in zijn Want dat soort dingen vind ik dan wel interessant. Um, dat als een agent dat wil, dan moet hij een huiszoek, uh, huiszoekingsbevel hebben. Eigenlijk wel, wel. Ja. Het is hetzelfde als dat bijvoorbeeld je wordt aangehouden. En je hebt je dashboardkastje op slot en je kofferbak zit, zit dicht, zeg maar. En een agent zegt van, ik wil even in een kofferbak kijken. Dat hoef je niet toe te laten. Het is niet verplicht voor de wet dat jij dat toelaat. Je kunt gewoon weigeren, zeggen van, nee, dat mag niet. En dan zou die agent een huiszoekingsbevel, Het klinkt een beetje raar, maar het is, voor, het is een document voor meerdere dingen inzetbaar. En dan zal die agent dus uh, naar, naar een rechter moeten bellen... Uh, en die zal die dus een huiszoekingsbevel moeten regelen... om jouw kofferbak te openen. Ja, maar klinkt weet je wat het gek is? klinkt he? allemaal heel raar, maar het volgens de Ik, is ik, het ik heb gehoord, uh, het klopt wel wat je zegt, dat dat klopt... maar ik heb ook gehoord een paar jaar geleden... tegenwoordig kunnen ze een inval in je huis doen... en dan, uh, dan zeggen ze je krijgt die, die uh, huiszoekingsbevel later omdat er bijvoorbeeld, uh, ja, als er iemand bijvoorbeeld een aanslag wil plegen. Ja, en uh, ja, dan moeten ze eerst regelen en dan heb jij die aanslag al gepleegd, waar ze spreken, weet je wel. Dan zou er toch wel heel veel bewijs moeten zijn. En uh, tuurlijk, maar, maar ja, je kan ze ook achteraf pakken. Stel dat ze nou niks vinden en je hebt ook inderdaad niks op je kerfstok. Vind ik dat jij dan uh, in Amerika kan je miljoenen. Uh, bij wijze van spreken claimen op miljoenen, misschien krijg je 10.000 euro. Hier in Nederland, als je een jaar lang voor jouw lul vastzit, weet je wat je maar krijgt? 20.000 euro, en dan gaat er nog belasting vanaf ook. Voor een jaar vastzitten. Okay. Dat weet ik toevallig omdat ik dat zelf niet heb meegemaakt. Maar ik heb mensen die onschuldig hebben vastgezeten. Na 20.000 euro is het mij niet waard Om een jaar vast te zitten. Want je mist die salarisinkomsten. Uh, je bent je baan gewoon kwijt. Je bent je baan gewoon kwijt. Die krijg je ook nooit meer terug voor. mij. Je bent want je, hebt, je huis kwijt. Je, ja ook. Want je kan je hypotheek niet betalen. Nou, dan zit ze mooi. Huh? Ja, dus die straf is veel erger dan. Dus wat eigenlijk ze... vind ik ze zo en zo, zo, zo, zo, zo uh, de schade die jij hebt financieel. Zo en zo vergoeden, plus nog uh, van mijn part 100 of 200.000 euro. En, en zij moeten ervoor zorgen dat jij maar, maar mooi weer aan de bak komt, anders moeten ze zelf maar betalen. De overheid. Ja. Want de politie is de overheid, dus dan vind ik dat de overheid jou, uh, zolang jij geen werk kan vinden, jou gewoon nog volle salaris moet betalen. Totdat ja. jij een baan hebt... Want ik vind het... Kijk, daarom is het ook logisch. Als in Amerika kan je miljarden, of na miljarden niet, maar miljoenen claimen. En ik krijg ook vaak hoor, mensen die heel lang vast hebben gezeten onschuldig. Die hoeven nooit meer te werken. En dat vind ik terecht. Want jouw leven is wel voor zes of tien of twintig jaar vergald. Dat je al die taart vast hebt gezeten. Je hebt een hoop gemist en zo. Dus uh, ik vind het terecht dat zo iemand die dan vrijgesproken hoort, dan nooit meer hoeft te werken. Dat die zijn leven lang... Uh, van zijn rente kan leven. Dat moet ze hier ook doen. Ik zou zeggen muziek. Ja, zou Amerika daarom zo via het, uh, geraakt zijn door... Uh, <laughs> ja. Maar ja, ze voelen zich natuurlijk onantastbaar. Ze denken, nou, schuif op de lange baan dit en dat. Want ik vind het al raar dat ze zoveel geld om dit te uitgeven als je ziet wat er voor gebouwen is dan. En uh, en wat je ziet op ja, televisie, denk je, dat, dat, dat kost er van man dat, dat hou je niet vol. Maar nou ja, goed. Het is, het is ook apart dat Amerika bijvoorbeeld een wet heeft die, uh, waarin staat dat ze in tijden van nood... gewoon het geld van de burger van de rekening af mogen halen ja. en mogen inzetten voor landbelang. Ja. Ja, had ik Zog, zon, zonder... zonder uh, de de het is zetten, eigenlijk... Eigenlijk is het... maar Eigenlijk is het staatscommunisme. Want dat deden de communisten ook. Roven van mensen die geld hadden. En of je daar eerlijk aan gekomen bent of niet, dat doet er niet toe. Die roofden mensen die geld hadden. En ook mensen die er eerlijk aan gekomen waren, die werden gewoon kaal geplukt. En vermoord. En uh, dat hebben de, ze toen uh, onder Stalin deden ze dat vooral. En wat dacht je, die, die, die, die Lenin, dat was ook geen lekkertje hoor. Maar goed, we gaan nu uh, de volgende liedje draaien. Funky Stereo, hoe heet de artiest? Het nummer heet uh, Funky Life. We Jess Robinson. Met uh, Love Will Kill. Of sorry. Love Will Come Back Again. Jess Robinson. En daarvoor je Leon. Of nee, Leon. Hoe kom ik daar nou bij? Funny Life. Van Funky Stereo. Oké. Okay. Ja, jongens, het gaat een beetje fout. Ik zit de verkeerde teksten te lezen. Oké, okay, nou. Uh, we zitten uh, gezellig met onze vriend uh, Jacco. En als het goed is met Herman Tekkelenburg. Hallo Herman! We zijn Herman aan het bellen. Ja. We wachten even tot Herman opneemt. Het oh. lijkt dat hij in de uitzending zit. Oké. Okay. Hallo Herman, je bent in de uitzending. Goedenochtend. Ja, ja, goeie, ja goeie avond voor, voor jullie. Voor mij is het goeiemorgen. Goede maandagmorgen. Ja. morgen, meneer Herman Tecklenburg. Even zit met Jaap, uh, DJ Jaap en die zit met Jacco. Hoppala, Radio. Jaco, Jacco, Zijn jullie met z'n drieën of met z'n tweeën? Wij zijn met z'n tweeën, Jaap en Jacco. Oké. Okay. Net de Maltese. Hoe is <laughs> het ermee? Goed. Ja, goed, uh, zomer. Ja, steeds zomer, hè? Ja. Wel, je zou zeggen nazomer, want het is, uh, ja, een... Uh, ja, is... nazomer kan alleen als je een zomer hebt gehad. Nou ja. Dat ja. die jullie die die dat mag moesten krijgen. Nou, dus wij zo... hebben een, be een beetje later zomer dit jaar. Ja, uitgestelde zomer is Ja. Een <laughs> I, I do like that, I do like that. We, verplaatsen yeah, We verplaatsen de zomer gewoon. De zomer wordt in vervallen augustus, september, oktober. Ja, yeah. oké. Okay. Nou, bij ons is het nog steeds uh, mooi weer, hartstikke mooi. Gisteren was het 14, nee, 15 graden, vandaag wordt het 13 graden. Maar dat is het toch plente, hè? Enfin, dat is het weer nieuws. Overal zal het wel iets anders wezen, hoor. Dat denk ik ook wel, ja. <laughs> Hemels. Goed. Gaat, uh, gaat zijn gangetje. Ik ben in de uitzending, hè? Dat moet allemaal gebeuren, hè? Ja. Af en toe op zijn gangetje. Ja. Ja. Dus. Uh... Hebben ze bij jullie ook een, een wilde zwijnenoverschot, helemaal? Oh, wilde zwijnen. Oh ja, die. Uh... Die, die, die, die, die, die schiet men ook heel veel hoor. Maar dat is meer in het uh, heuvel- en, en bergachtig uh, gedeelte van het, van het land. Aha, maar die, die het, zitten er het, wel. Het, het, het, het zijn type zwijnen die ze noemen Captain Cookers. <laughs> ja, dat, is, dat, dat zijn afsprings. Uh, hè. Dat zijn de afstammelingen van, van Koek. De nakomelingen van twee of drie. Uh, vaak is het die kap, Captain Cook, die, uh, die Engelse uh, kap, uh, zeeman, die dan de boel zo'n beetje ontdekt heeft aan deze kant van de wereld. Die had ook wat zwijntjes en die wa drie van er waren verdwenen. En ja, die hebben hun best gedaan. Het resultaat is dat, dat je ze nog steeds uh, rond Maar ik vind het wel verdacht dat ze een beetje op Captain Cook lijken hoor. Maar goed. Het uh... ja. <laughs> is wel lekker vlees hoor. Oké. Okay. Dat, dat, daar niet van. Ja, je moet het laten besterven, hè, Ja. Yeah. Ja. Um, Ken je, ken je wil de zwijnenvlees bij jullie opkopen in de zaken? Ja, zeker. In de, de, op dit moment, uh, vanaf 12 september, uh, ja. is uh, het jachtseizoen op zwijnen weer geopend. Ja, bij ons is het, is, is het al 12, dus uh, nou, ik, dat ik, ik, ik kan alvast beginnen. Dus, uh, maar dan wordt het in de, in de restaurants inderdaad weer wild uh, geserveerd. ja. Dat klopt. Dus, ja. uh, en dan worden er behoorlijk wat geschoten. Dus, uh, maar het is een beetje een heikel punt, want uh, ja, gisteren werd er verteld van, ja, er zijn in Nederland ontzettend veel uh, aanrijdingen met wild. En dan hadden ze het over de Veluwe, dat alleen in de maand augustus waren er al 239 uh, aanrijdingen gewild. Geweest van een, ja, een, een, een auto en een, een hert of een zwijn, zeg maar. En dan, waar, waar zwijn dan de, hoofd, de, de, zwijn dan de hoofddoeners uh, in zijn, zeg maar. Maar, mijn commentaar was daarop, ik heb al gelijk commentaar op gegeven. Ik zeg, dat liggen ook heel erg veel aan die mensen. Want ik reed laat op een bosweg naar huis, waarvan ik weet dat daar aan weerszijden wild loopt. Uh, dat weet je op de velen als je afgelegen zit. Yeah. Dus, uh, ik, dus dan rij ik 40, niet harder, en ik rij uh, als dat kan midden op de weg. Eh, als er geen tegenliggers zijn, nou, er rijdt praktisch niks, dus dat is geen probleem. En dan rij ik 40 km per uur, rij ik heel rustig en ik hou de bermen goed in de gaten. Komt er een langs me heen zeilen met 80 km per uur? Ja, ik bedoel, dan vraag je er ook om, want dan kun je nooit meer op tijd remmen. Hmm. Dat, dus ik heb dus ja, een... hier, hier staan er altijd, ik staan met er, vooral in het, gedeelte, in het gedeelte van het land, waar dan veel wild uh, verkrijgbaar is, of, of te zien is, uh, dat men wel moet uitkijken hoor. Al oh, dan, uh, ieder zoveel kilometer staan er wel borden waar, waar dan wordt, uh, je wordt je gewaarschuwd. Dus daar, wat dat betreft, is het heel weinig hoor. Wat, uh, maar uh, wel wilde paarden... Vooral in het National Park, dat is dan in het midden van het Noorderijland, mm. Daar, mm. Daar, is een, um, daar vindt men heel veel um, wilde paarden. En iedere twee of drie jaar worden die bij elkaar gejaagd en dan uh, worden er heel veel gevangen. En die worden dan, ja, pff, mensen zeggen dat ze er... Uh, ...voedsel van maken voor kleinere dieren. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar ook veel, veel mensen die graag een paard willen hebben... ...die kennen dan op een goeiekoopige manier zo'n zo wild paard. En eh, die kennen ze dan ook op hun stukje land zetten of zoiets. Maar ja... Dan nou, hier maken ze de frikadellen van, hè? Ja, en dan, dan moet men ook wel... Als men zo'n paardje hebt, moet men toch ook wel iemand hebben die zo'n... Zo'n beetje in zo'n beter getemd wordt. Nou, maar dat is ieder drie jaar. Oké, okay, nou, ik, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar uh, paarden, uh, zeg maar een, gewoon een gemiddeld, uh, een gemiddeld paard, dan bedoel ik geen, geen hobby of sportpaard, hè, maar gewoon een, een standaard paard uh, of uh, een kilo paardenvlees is in Holland bijna geen moerwaard. Als je naar na een, paarden, na een paardenmarkt gaat, kun je voor 50 euro een paard kopen. Wat? euro? Eh, toen ik nog in Holland was, toen was er wel paardenvlees. En dat, dat, het paardenvlees werd geëxporteerd van Engeland naar België. En België, die exporteerde het weer naar Nederland. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, er waren wat er waren speciale slagerijen, hè, die, die daar iets speciaals van maakten om, uh, om zo'n paard te, wel. In mooie stukjes snijden. Uh -huh. ja, we, hebben het, we hebben het wel eens in een restaurant, hebben we het wel eens op, op het menu gehad, maar ja... Ze waren hier zo'n dierenliefhebbers in die tijd. Dat, dat, dat, dat, het is uh, niet zo erg succesvol geweest. Maar ja, ja, dat wat, wat dat betreft zijn mensen altijd natuurlijk een beetje hypocriet. Hè? Want ze vreten koeien, kippen en... en... Ja, ...vreten ze bij de massa's. Ja, maar een paard mag, als ja. het om een paard gaat... ...of het ja, gaat om ja. een hert... Ja. ...dan is het in één keer zielig. Ja, dat is belachelijk. Ja, dat, is, dat is heel apart. Maar in ieder geval... ...een paardenslager zat hier vroeger ook. Die verkochten alleen maar dat. Maar een paard hier... ...is dus, uh, is dus inderdaad... Geen, ...geen moorwaard. Maar nee. uh, als je, zeg maar... ...zoals bij jullie daar in dat gebied... Zo'n Nationaal Park, als je daar met de auto doorheen zou rijden, hè, dan, dan weet je dat daar paarden zitten. Dus dan pas je je rijgedrag aan. Ja, je bent met je vrouw een reisje, een dagje uit geweest. Ja, dat klopt. Tenminste, een dagje uit. We waren een beetje aan het rond. Was het erg er, druk? Nou, ik was, we waren een beetje door Zuid- en Noord-Holland aan het rijden. Ja, en toen kwamen we Noordwijk zo, Op de Noordwijk, op de Boulevard nou, komt bijna nergens eh, was nergens parkeerruimte alles zat vol. Wat was het, eh, is het? Was het toerisme? Die je nou, eh, zo vol maakte of ja, toen, gewoon een dagje uit voor een, de Nederlander zelf. Beide, beide. Want het is een, beide. Je weet nooit waar een kustplaats is, hè, Dat was Scheveningen. Dus heel veel mensen gaan naar het strand, of uh, ja, er komen natuurlijk ook toeristen en zo. Er zit ook uit dat Oranje Hotel, hè, dat beroemde Oranje Hotel. Ja. Die zit, dat staat er ook. Nou, toen zijn we in een of ander dorpje beland, uh, ergens vlakbij ja, vlakbij Katwijk in de buurt. En uh, ja, daar konden we dan wel uh, de auto kwijt, maar we waren ergens aan een terrasje zitten. En dat was wel een kleine ja. winkelcentrum, het is dus een klein dorpje. En dan euh, nou kon er niks vinden, nou, toen heb ik maar bij Albert Heijn twee blikjes drinken gehaald, een limonade en een biertje. En we hadden ook de honden bij ons, we me hadden mevrouw een flesje water bij zich voor de honden. Zou ook nog wat kunnen drinken. En wij rijden weg zien we ineens, aan het eind van de stad zien we wel te het terrasje. denk, nou nah, ja. ja. Hier is het heel anders hè. Ja. Ja. Bij ons zijn niet van die boulevards zoals je ziet en... Mm fotohotels, maar, maar daar gaat men nu langzaam wel iets aan goed doen, mm -hmm. ho hoewel er veel mensen protesteren dat, we zo, dat de, de, de kanten van de, van de zee, de zeekanten, dat die zo volgebouwd zouden worden. Mm -hmm. Maar meestal is het, nou ja, het zijn van die kleine plaatjes, en er zijn, zijn dan uh, kleine hotelletjes, voor mensen die misschien een paar extra kamers hebben, en die, Ja, die kan je dan, als je wil logeren, ga je daar naartoe. Maar er zijn nog steeds van die kampen waar je je wagen en je, en je, en je kampen, kampwagen kunt parkeren voor als je, of je tent neerzetten. Mm -hmm. En dan ga je recht naar het strand toe. Oké, okay. ja, dus, uh, dat, is ja, dat is natuurlijk zijn. Het, het is nogal rotsachtig op verschillende, verschillende plaatsen. Dus het is dus ook weer heel iets anders. Dus, de natuur, wat het zeekomst betreft, is, is wel heel anders. En ik zou denken dat, dat ik, ik mag dat beter mag dan dat de hele drukke wat. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja. Is, uh, want kijk maar in Spanje bijvoorbeeld: daar hebben ze heel veel zandstranden. Maar uh, sommige plaatsen een bom vol hotels. Het is ook uh, New York wel, bij wijze van spreken. En, en uh, aan de ene kant is al wel gezellig, maar. Maar die, die uh, sfeer is helemaal weg, weet je hoor. Ze uh, zijn. Uh, oh. Ik geloof dat. Uh, hij belt, geloof ik, terug. Uh, Jacco, uh, uh, Herman is weggevallen. En hij, ik moet even kijken. Want jij moet hem even opnemen, Jacco. Hoe zij jij er nou uit? Jacco? Jacco? Herman, ben je er nog? Hallo? Even kijken hoor. De moment, we proberen het gesprek te herstellen, staat er. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, hoe kan ik dat nou? Eh? We zijn eruit gevloept, mensen. Ja, jullie horen mij nog wel, maar Jacco en Herman zijn er even niet meer. Nou, we gaan eens dus even pro proberen terug te, te bellen. Kijk. We willen eens even terug, ja, we zijn via de Skype. Hey, ik weet niet wat er aan de hand was hoor, maar. Hallo? Ja, ja je ging er eventjes uit. Ja, ik zag het ja. <laughs> ik hoorde ineens. Ja, uh... het, het, het, het, het gebeurt wel eens meer de laatste tijd. Dat is dat ineens. Dan staat er een berichtje, blijf even erbij zitten bij het u weer terug te krijgen. Oké. Okay. Maar ik, jongens, jongens, ik moet eruit, ik zeg maar, ik moet zo onder uh, toesnemen. nemen en dan lekker een stukje eten, voor ontbijt en dan zien we maar weer wat de dag brengt. Leuk even met jullie twee te praten, tot de volgende keer. Oké, okay, bedankt. Uh, ja, uh... Herman, en uh, ja, tot de volgende keer dan, hè? Een fijne hoor. dag of verder. Die we het Je zit met Jaap, uh, DJ Jaap en die zit met Jacco. Hoppaloor Radio. DJ Jacco, het it. Zijn ja. jullie met z'n drieën of met z'n tweeën? Wij zijn met z'n tweeën, Jaap en Jacco. Oké. Okay. Net de Maltese. Hoe is <laughs> het ermee? Goed. Ja. Goed, uh, zomer ja steeds zomer hè ja wel je zou zeggen na zomer want het is uh, ja een uh... is... ja na zomer kan alleen als je een zomer weet hebt gehad weet je wat gehad. ik ga een liedje draaien ik ga een liedje draaien jongens ik ben hem zo wel terug ik ga even een liedje draaien oh nee daar zat hij al hoor daar zat hij al geloof ik en het volgende nummer is What Is Love met uh, <coughs> melanie Ungar. Put on my red heels and Ja, nu kan ik me dan weer via mijn microfoon weer binnen, waar ik ook doorheen praat. Dus als de muziek wat minder klinkt, het wordt wel met een professionele microfoon opgenomen. Het klinkt wel beter als vorige week, denk ik. Want dan zat ik met dat... Uh, Kut met een te werken. <laughs> maar ja, goed. <coughs> al met al, uh, ja. Dus, uh, ja. <laughs> nou ja, ik denk dat we er een eind aan moeten maken. Ja. Dat bedoel ik niet aan onze eigen apportuigen. Maar, het uh, ja. was wel leuk zo. Ja, was gezellig. Leuk dat Herman er ook bij was. En, uh, ja. Ivorstke bedankt uh, voor het meedoen. Ja. Ja, gezellig. Gezellig. <laughs> Oké. Okay. Tot de volgende keer, maar. Hey, tot nee? de volgende keer, uh, Jaco. Um, ik ben uh, even kijken voor jou. dan, ik ben woensdagavond, ben ik ook thuis. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja? Dan spreken we elkaar. Oké. Okay. Is goed. Hoi, hoi. Later. Later. Oké, okay, luisteraarsjes. Dus dat was uh, onze vriend Jacco. En we gaan nog één liedje draaien... en dan gaan we afsluiten. Dat is... Uh, Leon met... We... All Ride The Sky. En dat is uh, meteen het laatste liedje voor vanavond. ik ga afscheid voor jullie nemen. Dat was Aloha Radio... met... Uh, <coughs> met, uh, met uh, gewoon... een, een podcast... een podcasting... van uh, ja, een zondag 11... september 2016... En we gaan afsluiten met uh, een liedje. En graag tot de volgende week zondag. En dan als het goed is, is het dan 18 september 2016. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye bye.